1 uur. Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag. Meerderheid Nederlanders voor hogere zorgpremie bij ongezonde levensstijl. Schotland vraagt interimregering Libië om hulp bij Lockerbie-onderzoek. En zaterdag is het wapeninleverdag in Amsterdam. Vanuit het westen meer bewolking. En vooral in het noorden en westen kan dan later vandaag wat regen vallen. In het zuidoosten blijft het droog. En dan wordt het het warmst. 23 graden op de Wadden blijft het iets koeler. Morgen zo'n beetje dezelfde temperaturen. De dag begint dan bewolkt, maar later breekt de zon steeds vaker door. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat mensen die roken... een hogere zorgpremie moeten betalen. Dat blijkt uit een studie van het CBS naar solidariteit in de gezondheidszorg.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 Voor sommige groepen mag de zorgpremie gelijk blijven... geeft een grote meerderheid van de 3400 geanqueteerden aan. In dat CBS-rapport ouderen, mensen met een niet zo goede gezondheid... en personen die genetisch belast zijn... die hoeven niet meer te gaan betalen voor de basiszorgverzekering. Zondag kwamen er al honderden mensen kijken... naar de betonbrokken op het strand van Rittem in Zeeland. Wat daar nou vrijdagavond precies is ontploft, dat is nog altijd niet duidelijk. De politie weet in ieder geval wel wat het niet was... We weten dat het in ieder geval niet van onder het kasson is gekomen. Dus een vliegtuigbom uh, of een brisantgranaat of wat dan ook... is pertinent uitgesloten. Dat is wat de deskundigen zeggen. Mm -hmm. En dus hebben we te maken met mogelijk een geïmproviseerd explosief... Uh, wat aangebracht is en uh, ja, tot, tot ontploffing is gebracht uh, op het kasson zelf. De politie heeft op het strand van Ritten materiaal verzameld... dat in een forensisch instituut onderzocht zal worden... om vast te kunnen stellen wat voor explosieve stof er nou is gebruikt. De politie durft er nog niet van uit te gaan... dat het om een geïmproviseerde bom gaat. Ik moet wel zeggen dat deskundigen die ter plaatse zijn... zeggen van dit, dit is een behoorlijke explosie geweest. Dit doe je niet zomaar, doe het zelf. Althans, dat is de veronderstelling nu. En dat zei Twan Timmerman, hij is tactisch teamleider van de recherche. De Schotse justitie heeft een nieuwe, de nieuwe Libische regering... formeel om medewerking gevraagd... in verband met het onderzoek naar de Lockerbie-zaak. Het opblazen van een PNM-vliegtuig boven het Schotse Lockerbie... kostte in 1988 aan 270 mensen het leven. Arjen van der Horst, onze correspondent. Arjen, uh, wat hopen de Schotten nou te bereiken met, met, je, met deze vraag? Ja, ze hopen dat er in ieder geval nog meer mensen voor de rechter zullen verschijnen. Uh, niet vergeten, er zijn uiteindelijk maar twee mannen geweest... die terecht hebben gestaan voor de Lockerbie-aanslag. Eén van hen, al megrahi werd veroordeeld. En die uitlevering van die twee mannen... Wat, ja, dat was het resultaat van een diplomatieke deal... tussen Gaddafi en de Britse regering. Maar het Schotse openbaar ministerie heeft altijd gezegd... ja, dit was een operatie uh, die werd uitgevoerd door de Libische geheime dienst. We zijn ervan overtuigd uh, dat er meerdere mensen bij waren betrokken... En hebben daarom het onderzoek ook nooit gesloten. Mm -hmm. Ze hopen nu uh, dat, uh, nu er een nieuwe regering aan de macht is, uh, ja, de kans dit uh, onderzoek wat verder te helpen, dat ze nieuwe bewijzen kunnen verzamelen. En ze hopen dat ze daarbij ook steun krijgen van de nieuwe regering. Nou, wat denk je, is de kans groot dat de Schotten ook om, om nieuwe uitleveringen gaan vragen? Dat is een heel heikel punt. Want het valt op dat in de verklaring van het Schotse Openbaar Ministerie dat het hele woord uitlevering nergens valt. En dat heeft ook wel een reden. Er is namelijk nog een ander moordonderzoek dat loopt. Uh, dat gaat over de dood van Yvonne Fletcher. Dat is een Britse agent die in 1984 werd doodgeschoten... buiten de Libische ambassade in Londen. Nou, de verdachte daarbij was een staflid van de ambassade. Dat onderzoek heeft nergens toe geleid, omdat ook toen Gaddafi zich hier tegen verzette. De Britten hopen nu dat het wel lukt. Vroeger vorige maand om de uitlevering van deze verdachte... Maar tot hun verbazing en tot hun schok ook wel... zeiden de nieuwe, overgangs, nieuwe machthebbers dat ze ja, Libiërs weigeren uit te leveren. En het enige waartoe ze bereid zijn... is om de verdachte voor een Libische rechtbank te berechten. Hmm. En, en dat betekent ook dat al migrahi niet, niet teruggestuurd is geworden. De man die uh, ja, teruggestuurd is naar Libië uh, omdat hij uh, op sterven zal liggen. Ja, waarvan dus voor vooral de families van de Amerikaanse slachtoffers eisten... dat hij weer terug wordt uitgeleverd aan Schotland... omdat hij maar drie maanden te leven zou hebben toen hij werd teruggestuurd. Nou, hij leeft nu, inmiddels al twee jaar. Mm. Maar ook van hem hebben de nieuwe machthebbers gezegd... dat ze hem niet gaan uitleveren. Gaddafi levert misschien landgenoten uit, zeggen ze, dat doen wij niet is ook eigenlijk wel onmogelijk, want hij is ernstig ziek. Verslaggevers van verschillende uh, buitenlandse media hebben hem bezocht. Nou, die zagen een uitgemergelde man liggen in coma. En volgens zijn familie heeft hij niet lang te leven. Dus uitlevering lijkt hoe dan ook uh, vrij zinloos. Dankjewel, Arjen van der Horst.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 landelijke inleverdag in 2000 leverde alles bij elkaar 3.600 wapens op. Dit is het NOS Journaal, het door Altmegens. Het grote vastgoedfraudeproces komt in de eindfase. Vandaag en morgen dan presenteren de officieren van justitie hun bewijs. De verdachten zouden zo'n 200 miljoen euro hebben verduisterd... van onder meer het voormalige bouwfonds en van het Philips Pensioenfonds. Verslaggever Matthijs van de Wiel is in de rechtbank in Haarlem. Matthijs, een unieke zaak, de grootste fraude ooit in Nederland. Hoe kijkt het OM tegen deze zaak aan? Het OM wil een voorbeeld stellen hier. Het waren ronkende woorden waarmee vanochtend de officier van justitie het requisitoor begon. Even was de gebruikelijke zakelijkheid weg. Wat het meest schokt, is het brutale cynisme waarmee de verdachten in deze zaak de kast van hun werkgever en opdrachtgever hebben geplunderd om de eigen bankrekeningen te spekken. De huizen, de jachten, de extravagante feesten en partijen. De peperdure horloges en andere attenties. Ze zijn allemaal gefinancierd met gestolen geld. De opbrengst van langlopende slimme, maar daarom niet meer de ordinaire diefstal. De officier kwam met een maatschappelijke beschouwing. Ze had het over het ongebreideld individualisme, de afnemende maatschappelijke betrokkenheid en solidariteit, de graai cultuur in het zakenleven en ze plaatst deze megafraudezaak in die context. Het schaamteloze gedrag van verdachten ondermijnt deze maatschappelijke moraal samen voor ons eigen nog verder. Want als het de hoge heren is toegestaan, een spectaculaire greep in de kast te doen... wat let de gemiddelde burger dan om ook maar wat te gaan rommelen met zijn belastingaangifte en zijn ZZP-factuurtje? Ja, Matthijs, peperduur, horloges, feestjes, ordinaire diefstal, zegt ze. Als je dat zo hoort op een rijtje, dan zou je denken dat ze een forse ijs kunnen verwachten, de verdachte. Ga daar maar vanuit. Morgen zullen we het pas horen wat de strafeisen zijn tegen de verdachten in deze zaak. Maar de officier zei vanochtend al dat de hoofdverdachte, voormalig bouwfondsdirecteur Jan van Vleijmen, wat haar betreft, voor lange tijd achter slot en grendel moet verdwijnen. Het zijn haar woorden. En er is heel veel bewijs in deze zaak. 50.000 telefoontaps. Zoveel bewijs dat de officieren zeiden dat gaan we niet allemaal doornemen. Dat zou dagen duren. U krijgt een samenvatting. Matthijs van der Wiel, dankjewel.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 Het belangrijkste onderwerp was natuurlijk de crisis rond de euro. Wilco Boom, onze verslaggever. Wilco, wat heeft dat opgeleverd? In elk geval steun van de Finnen voor het Nederlandse voorstel... om een eurocommissaris in het leven te uh, roepen, te benoemen... die erop moet gaan toezien dat de eurolanden de regels van de euro echt gaan naleven. Om problemen zoals met Griekenland te voorkomen. He, dat is, uh, daardoor zitten we nu zo in de problemen. De Grieken hebben zich er niet aan gehouden. Zoals eerder overigens ook Duitsland en Frankrijk. Nou, en premier Katainen van Finland is het van harte eens met het voorstel van Mark Rutte om te voor te zorgen dat dat dus voortaan anders moet. This particular proposal that the commissioners should be more independent and the commissioners should have stronger position is very good. Intussen wordt er volop gespeculeerd welke we over de oprichting van van een soort eurobank die landen in de eurozone geld zou moeten gaan lenen. Uh, het opgerichte noodfonds, dat zou daarvoor voor vier- of voor vijfvoudig moeten worden. Is er al iets over gezegd? Ja, er is wel naar gevraagd, maar uh, de heren wilden daar absoluut helemaal niets over, over kwijt. Of het nou ging om die bank, of uh, om dat noodfonds, of berichten dat uh, de landen waar het nog wel goed mee gaat in de eurozone, zoals Nederland, Finland en Duitsland, in stilte werken aan plannen voor een gestructureerd faillissement van Griekenland. Al die onderwerpen, daar wilden ze helemaal niks over kwijt en ze waren het er roerend over eens. Dat speculatie het laatste is wat de eurolanden nu gebruiken. We are very busy both in Finland and in the Netherlands to implement that package and all the rest of speculation. I really cannot speculate on the different op options because uh, it will it wouldn't help the situation at all. That's what we are working on. And all the rest of speculation. Unfortunately we don't have a privilege to speculate all the different options. We have to work very orderly at the moment and not do not to code the speculation. So we are only discussing now the implementation of de fact that the EFSF needs to be uh, used in a more flexible manner. Nou ja, je hoort het wel. Uh, Rutte en Katainen wilden dus absoluut niet spe spe speculeren. Ze hebben dat Griekenland gewoon moet doen wat de Trojka wil. En dat is vooral heel veel gaan bezuinigen en anders niet. En premier Rutte ontkende ook met zoveel woorden dat er plannen worden gemaakt om het Euronoodfonds EFSF te gaan verdubbelen. Welkom, Boom. Dankjewel. In zijn woonplaats Leerdam is gisteren glaskunstenaar en ontwerper Floris Meidam overleden. Hij was tientallen jaren hoofd van de ontwerpafdeling van de glasfabriek in Leerdam. En ook werkte hij als vrij kunstenaar en industrieel vormgever. Hij maakte veel unica glas, wat betekent dat er maar één exemplaar van is. Voor zijn werk ontving hij vele nationale en internationale prijzen en onderscheidingen. Floris Meidam is 91 jaar geworden. Dan hebben we verkeersinformatie. Kees Kwaks bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag, Dorald. De N2, oftewel de A2 eigenlijk, Eindhoven-Maastricht. Bij Valkerswaard staat 3 kilometer. Er staat een auto met pech op de rechte rijstrook. De A12, Arnhem richting Utrecht. 2 kilometer verder bij Punnik. En problemen nog altijd in de regio Den Haag. Met name problemen op de A44 en op de N44. Vanuit Amsterdam, daar heet het A44, staat er 4 kilometer bij Wassenaar, Wassenaarkerkenhout. Dat heeft alles te maken met een aanrijding aan de andere kant van de vangrail. Uh, richting Amsterdam is de weg dicht bij Wassenaar, er staat 3 kilometer file achter. Die afsluiting zou om 1 uur worden opgeheven, maar het gaat allemaal nog een uurtje langer duren vanwege politieonderzoek. Tot die tijd zult u moeten omrijden naar Amsterdam, dat kan over de A4. Dankjewel. Mensen die roken, veel drinken en weinig bewegen zouden een hogere zorgpremie moeten betalen, zo vindt de meerderheid van de Nederlanders. Het Openbaar Ministerie spreekt in het grote vastgoedproces van brutaal cynisme bij de verdachten. En de Finnen steunen het Nederlandse plan voor eurocommissaris. Die moet toezien op naleving van de regels voor de euro door de eurolanden. 12 over 1, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1, snel verder met het vervolg van lunch.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 Een slaapklare boxspring met 900 euro voordeel. Nu voor 1210 euro. Kijk, dan slapen met een goed gevoel. Ga naar swisscents.nl voor een vestiging bij u in de buurt. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch, Frank de Mosch. Goedemiddag, welkom terug bij Lunch, het Nederlandse musical. We vieren dit jaar, haar 50-jarige verjaardag. Ook in de musicalwereld laten de bezuinigingen in de cultuursector zich voelen. Straks praat ik erover met musical-expert Maxime Bezenbinder... en met de producent Albert Verlinde. In het radiodagboekpresentator Daniel Dekker van Radio 2. Hij krijgt donderdag de Buma NL Media Award. Daniel Dekker is niet zijn eigen naam en dat is best prettig. In de zin van uh, dat je echte vrienden en de mensen die je echt na aan het hart liggen, die weten wie je echt bent. En uh, dat uh, ja, vind ik prettig. staan niet in het telefoonboek. Ja, voor die handige dingetjes die je daar gewoon toch mee hebt. Of hij straks zijn echte naam wil zeggen in het radio-dagboek... dat hoort u zometeen in dit programma. En na half twee standpunt.nl. De spanning stijgt in Europa, zeker na de IMF-jaarvergadering van afgelopen weekend... waarbij landen als Amerika en China een dringende oproep deden aan Europa... om financiële orde op zaken te stellen. Moet Europa zich iets aantrekken van die waarschuwing? We zijn benieuwd naar uw mening. De stelling is, het is goed dat de Verenigde Staten en China zich bemoeien met de eurocrisis.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 De musical viert dit jaar het 50-jarig jubileum en vandaag worden de festiviteiten afgesloten. Dat gebeurt in het M-Lab, een theater dat zich richt op het ontwikkelen van nieuw Nederlands muziektheaterrepertoire. De afgelopen half jaar is daar teruggeblikt op 50 jaar musical in Nederland. van La Miserable Mamma Mia, Jozef en Mary Poppins. U. De hele de cultuursector heeft het moeilijk door de plannen van het kabinet. De lunchvraag eraf. Overleeft de musical de cultuurbezuinigingen? Ik praat erover met de musical-expert Maxime Bezenbinder... schrijver van het vorig jaar verschenen boek The Musical, het boek. Goedemiddag. Goedemiddag. De uh, musical bestaat dit seizoen 50 jaar. Hoe zit dat met dat jubileum? Um, ja, het is natuurlijk een beetje arbitraire... Uh datum gekozen 1960 maïs verleden met Wim Sonneveld, Magiet de groot in de hoofdrollen. Dat wordt algemeen beschouwd als de eerste musical in Nederland, de eerste professionele musical, hele lange speelduur ook meteen. En uh, die heeft het musical in Nederland op de kaart gezet. En wat is um, arbitrair aan? De jantjes bijvoorbeeld. Ik noem maar een, een zijstraat. Dat heet, heet de volkstoneel, Dat noemen we nu musical. Die was er al in 1920, dus ja... Het is een beetje een discussie. Ja, precies, want nu noemen we dat musical vroeger... die dat volkstoneel, liedjes en een toneelstuk samengebracht. Was het 15 jaar geleden ook zo populair als nu? Want nu komen er tienduizenden mensen naartoe. 10.000 uh, is zelfs iets aan de lage kant, miljoenen. Miljoenen. In Nederland uh, uh, ongeveer 2 miljoen mensen die per jaar een musical bezoeken. Dus het is meer de populairste kunstvorm die er is in Nederland op het moment en niet gesubsidieerd. Nou, dat was 50 jaar geleden niet het geval. My Fair Lady was in dat eerste jaar 1960 zo'n beetje de enige musical en per jaar kwamen er twee, drie. Misschien vier musicals, die ook niet allemaal even succesvol waren in die periode. My Fair Lady was wel heel succesvol. Heel succesvol, ja, 702 voorstellingen, zeg ik even uit mijn hoofd. En uh, heeft heel lang dat record gehouden tot Phantom dat in uh, 1996 dat uh, verbrak. De uh, populariteit van, van de musical lijkt met name de laatste 10, 15 jaar uh, door het dak te gaan. Heb je ja. daar een verklaring voor? Uh, ik denk dat we heel veel te danken hebben aan Joop van de Ende. Die heeft de, de musical op een bepaalde manier geprofessionaliseerd. Meer ook een, gebracht zoals het in het buitenland op Broadway wordt gebracht. En in uh, Londen in de West End wordt gebracht. En wat hij heel slim heeft gedaan is gedacht van oké okay, musicalsterren creëer je door ze televisiesterren te maken. Kijk naar Simone Kleinsma, een grote Nederlandse musicalster. Maar bekend bij het grote publiek door ja, haar rollen op televisie. En die combinatie bleek heel goed te werken? Ja, want mensen gaan graag kijken naar mensen die, uh, die ze al kennen, die bekend zijn. Maar er is ook nog iets anders gebeurd, namelijk het niveau van die musicals. Het niveau is natuurlijk ook omhoog gegaan. We hebben, we, Nederland is een raar land geweest in de in, internationale musicalwereld. Uh, Nederland is een van de weinige landen die zelf musicals is gaan produceren, al heel snel. Dus we hebben niet meteen uh, alleen maar de My Fair Ladies en de, later de Tarzan en de uh, uh, Miss Gonds uit het buitenland geïmporteerd, maar we hebben ook vanaf de jaren zestig al eigen musicals gemaakt. Met als gevolg dat sommige van die producties in het buitenland... nu inmiddels ook heel succesvol zijn. Het gaat nu ook de andere kant op, ja. Het kabinet gaat flink snijden in de cultuursubsidies. Gaat de musical liefhebber dat, dat merken? Ja, uh, op twee manieren. Want uh, musicalproducenten in Nederland worden niet gesubsidieerd. Het is een niet gesubsidieerde kunstvorm. Dus... Opera, toneel, daar zitten allemaal mensen in... die wel gesubsidieerd worden. Musical krijgt geen subsidie. Maar de toerende en de productie staan wel weer in de lokale theaters. En die worden wel vaak gesubsidieerd. Dus daar lopen de subsidies terug... Dus mensen durven minder uh, te, ja, te programmeren in een theater. Want het moet wel vol zitten. De musicals dus, die niet op één vaste locatie ja. zitten... die gaan eronder lijden, die kaartjes worden duurder... en de BTW gaat ook nog omhoog. Nou ja, en dan heb je de, de BTW-verhoging. Dus dat is, uh, uh, De kaartjes zijn duurder geworden en worden dus duurder. Uh, en daar heeft de hele missie Dat is wel tot 1 januari, geloof ik, hè? Nee, de... het is al begonnen. Maar o, het is, begonnen. O, het is al begonnen. is nog niet uh, door. Het is 1 juni uh, is het ingegaan, of 1 juli. Maar wat betekent dat uh, voor, voor de grote musicals? Op het uh, gebied van musical, als je kijkt, nog normaal gesproken volwassen musicals, dus musicals gebaseerd uh, niet de kinderen, familie musicals, maar er waren er altijd. 20, 22, 24 per jaar in Nederland. En dit seizoen zijn er 11. Dus het is 50% minder musicals dit jaar in Nederland in het theater te en zien. het heeft met geld te maken? Dat heeft met geld te maken. Met subsidie, met name dat voor die reizende musicals. Van de reizende musicals. Het, mensen geven hun geld minder snel uit. De theaterkaartjes zijn duurder geworden. Een combinatie daarvan betekent gewoon... dat er minder uh, musicals geproduceerd worden in Nederland. Want van die 24 die er vorig jaar gemaakt werden... hoeveel daarvan reisden? Uh, we hebben maar drie... Open Eindtheaters in Nederland. Je hebt het, uh, het in het Scheveningen, het Beatrix Theater en het Efteling Theater. Dus de rest reist door het land. Dus ga maar precies. Ga maar vanuit uh, ja. dat de rest allemaal precies. reizend is. Dat zijn er nogal wat. We hebben um, Society-journalist en producent Albert Verlinde aan de telefoon. Albert, goedemiddag. Goedemiddag, Frank. Herken je het verhaal van Maxime over de bezuiniging en de consequenties? Ja, nou niet helemaal, want volgens mij is er een ander probleem. Natuurlijk is een btw-verhoging nooit leuk, maar daar is best wel mee leven. Volgens mij hebben we op dit moment te maken met een vertrouwenscrisis in de ticketprijzen. Uh, want er wordt heel groot geroepen dat er, uh, weet ik veel, uh, 800.000 mensen naar een Mary Poppins of weet ik wat gaan. Maar het probleem is dat de helft van die kaarten via Albert Heijn gekocht worden. En dat betekent dat de helft van die mensen er voor de helft van de prijs zit. En dan ga je dus krijgen dat mensen denken... ja, ik kan nu wel mijn geld uit gaan geven aan een musical. Maar als ik even een maand wacht... dan staat er een pompje de gang op Albert Heijn te koeren. En dan heb we gedrukt een kaarten voor de helft van de prijs. En dat vertrouwen is, is, is, is heel pijnlijk. Dat is een ontwikkeling die twee, drie jaar geleden is ingezet. Daarmee is musical in de ramps gekomen. En zie je dat het publiek ook bij de, bij de vaste theater... Dus uh, niet te zo makkelijk komt. Maar wie, wie is daarmee begonnen, Albert? Wie is daar verantwoordelijk voor? Nou, dat is natuurlijk, het, het, is, het is bij Van der Ende begonnen, bij stage Nou, Dat is eigenlijk het, het grootste ding. Je kent al die spots van Tarzan bij Albert Heijn en Jozef bij Albert Heijn en uh, Mary Poppins bij Albert Heijn. En je ziet dat bijvoorbeeld Mary Poppins ja, in het verleden zouden zijn shows en die, die jaren zou staan. En nu hadden ze het met moeite een jaar vol. En uh, uh, de, de laatste maanden zitten ze helemaal vol achter in de week omdat die Albert Heijn kaarten eruit gaan. Maxime binden de, de sector heeft het voor een belangrijk deel aan zichzelf te danken. Nou ja, inderdaad. Mensen, als je een gevoortsbedrag moet betalen voor een theaterkaartje... en je vermoedt dat het binnenkort misschien voor de helft van de prijs kan... Dan, dan wachten mensen daarop, denk ik. Dan denk ik dat Albert wat dat betreft gelijk heeft. Maar wat betekent dit voor werkgelegenheid, Albert? Want als het aantal musicals terug is naar 11, dat scheelt nogal. Ja, nee, dat is echt. Door ik het gisteren de premiere van, van Daddy Cool gehad. Dat is een grote musical waar veel mensen op het podium staan, veel jong talent. Ik had toevallig de staatssecretaris Zelstra als, als gast daarbij. En ja, het betekent dat die arbeidsgelegenheid, die staat gewoon onder druk op dit moment. Maar er zijn ook kansen. Ik denk dat als we nieuw naar het genre gaan kijken, als we proberen nieuwe doelgroepen aan te spreken, uh, uh, dan denk ik dat er weer veel meer musicals bij gaan komen. Al heet niet altijd musical. Teddy Cool is ook niet de musicals meer. Maar als jij zegt landen, nieuwe doelgroepen, aan wie of wat denk je dan? De jongeren. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om de jongeren die nu bijvoorbeeld bij Show Your Dance massaal zitten te kijken. Uh, ja, dat vind je eigenlijk in de hedendaagse musical nauwelijks terug. Die, die, die dans, Nou, dat doen wij dan met Daddy Cool en dat doen we met een theatertoer. Maar zo team. oud is het gemiddelde publiek toch helemaal niet? Nou, dat is redelijk, dat is redelijk oud hoor. Dat is, uh, en, en je hoort het ook net als je voorbij wordt komen de verschillende musicals. Dan merk je, het is natuurlijk een levensgenre en wat ooit heel mooi klonk, uh, heel hard zingen en, en, en uithalen... ja, da daar denk je nu, 15 jaar later, dat, dat, dat kan ook anders. Snap je. Dus uh, ik, ik denk dat, dat de verjonging van het publiek ontzettend belangrijk is. Maxime? Ja, natuurlijk. Er moet het publiek bij komen. Dus, maar uh, is, het, is het realistisch om te denken dat je een nieuw publiek kan bereiken? Ik denk dat uh, uh, mensen uh, uh, een bepaald beeld hebben vaak van musicals. En als mensen uh, naar een voorstelling als Daddy Cool gaan, wat inderdaad met name geschikt is voor een jonge publiek... zien dat het ook op een andere manier kan, is dat uh, natuurlijk alleen maar welkom. Maar ik denk dat alle kunstvormen dat hebben. Kijk naar de opera, kijk naar het toneel ook. Uh, een oude publiek gaat vaak naar het theater. Dus jonge publiek te gaan trekken is heel belangrijk voor ja, de sector. Probeer het concertgebouw eens voor de verandering. Albert ja, Verlinde, ja. Ja. Albert Verlinde um, wat betekent dit in de praktijk voor jou? Als je zegt, ik, het is interessant om te kijken of je een nieuw uh, publiek aan, gaan, aan kan boren. Nou, in de praktijk betekent het dat samenwerking uh, zowel met tv-programma's als radiozenders steeds belangrijker gaat worden om, om, om ze te vinden. Uh, aan de andere kant zullen ook andere geldbronnen steeds belangrijker worden. Bij, bij... Ja, maar dat bedoel ik niet. Hoe ga, jij, hoe ga jij proberen een nieuw publiek aan te boren? Door, uh, op een andere manier ook, uh, een voorstelling in de markt te zetten. Door Facebook, Twitter, dat soort dingen veel meer te gaan gebruiken. En eigenlijk uh, iets hebben van jongens, het is feest als je naar het theater gaat. Het is, uh, het is iets wat je thuis op tv niet kan zien. Het is live. Ik denk dat de theaterbranche veel beter moet gaan verkopen. Op een nieuwe, jonge manier. De bioscoop heeft ditzelfde probleem iets van 10, 15 jaar geleden gehad. Nou, die hebben we ook weer te vinden. Okay. Ik denk dat als we dat met z'n allen doen, dan, uh, dan komen we de volgende 50 jaar muurlijk op eraan. Zichzelf verkopen en dan niet via de Grootgutter. Dank Albert ja, Verlinden. Ja. <laughs> dank, dank ook Maxime Bezenbinder, musical expert en schrijver van het vorig jaar verschenen boek The Musical: Het Boek. Dank jullie beiden. Het Radio Dagboek. Deze week met... Daniel Dekker, ik ben programmamaker bij Radio 2. Ik ben daarnaast de eindredacteur voor de TROS voor de programma's op Radio 2 en 3FM. En naast aan de donderdag, dan ontvang ik voor het eerst in mijn leven de ML Media Award. De de werkdag presenteert hij de Gouden Uren op Radio 2. Dat doet al vanaf 1998. Dan is de vraag of hij dat nog steeds leuk vindt op zijn plaats. Tijdens de plaatjes beantwoordt hij die vraag. En heeft ook tijd om het te hebben over zijn favoriete voetbalclub. En voor Ajax-fans was het niet het allerbeste weekend. We treffen Daniel uiteraard net na 9 uur vanochtend in de studio van Radio 2. Goedemorgen. Hey. Dat is wel hard. Als ik aan mijn, aan mijn uitzending begin, ben ik altijd uh, topfit. Mote Ja, je moet wel een soort gezonde spanning hebben. Dat je, nou, dat je gewoon scherp bent en dat je weet wat je gaat doen. Daniel Dekker, de gouden uren. Ros, de muziek zegt alles. Het is niet meer dat ik uh, heel erg zenuwachtig ben of zo. Het uh, lijkt me ook niet gezond als je dat als zo lang doet. Als ik nu bijvoorbeeld weer zie dat ik straks Urban the Fire ga draaien met Boggy Wonderland. Ja, dan kan je van zeggen: van... Uh, nou, Daniel, dat zal uh, hoeven als de zijn dat je dat liedje draait. Maar ik vind het nog steeds uh, te gek om te horen. En uh, niet alleen als ik, als ik naar de radio luister, maar uh, daar komt dan bovenop dat ik het ook te gek vind om het, om het uh, te mogen draaien. Goedemorgen allemaal. En ja, we zeggen het weer. Hoe raad is weer maandag? Mijn gouden uur is geen personality programma. Nee, nee, nee, nee. Want ik ben ondergeschikt aan de muziek. Ik kan hier genoeg van mezelf in kwijt. En het is gewoon een Radio 2-programma wat, uh, wat een brug slaat tussen twee programma's die voor en uh, na mij zitten. En inderdaad, de start van de nieuwe werkweek. Er ook wel mensen zijn die, die... die denken, nou, hij mag van mij nog wel meer zijn bond houden. Maar. Uh, ja, ik ben wel aanwezig, maar dat moet ook wel, want anders zou ik het niet kunnen doen. We draaien veel muziek deze week van Wouter Hamel. En als je hem net zo goed vindt als wij, dan mag je ons proberen te bellen zodra Wouter Hamel op de radio is. Eerst hebben we de Pointer Sisters. het 2-0 wordt, dan uh, heb je ja, gewoon drie geleden. punten. Ja. Oh ja? Van die uit Twente ook? Ja. Oh, wat echt? Ja. Oh, dat wist ik niet eens. Ik was we bij, uh, ja, dat is tegenwoordig al een topper hè, Ajax-Twente. Um, <laughs> nou ja, er is gewoon ten onrecht een doelpunt afgekeurd van Ajax. Want het, uh, het zou 2-0 zijn geweest, maar er werd gevlagd voor buitenspel. En ik hoor nu dat uh, die grensrechter uit Twente komt. Dus uh, ja, daar schrik ik dan van. Dan ga je toch allerlei dingen denken die je niet moet denken. I've got nou, je kan er wel heel goed van balen hoor, goed ziek van zijn. Dat was ik ook zaterdagavond. Mijn zusje was toevallig zaterdagavond bij me en uh, die had zoiets van, uh, nou ja, wat je ook wel eens uh, in het parlement hoort. Dat doe eens normaal, man. Dan gooi je toch net even iets harder je sleutels op tafel, zeg maar. We heb gewoon een week over, hoor. Hoewel mensen in Eindhoven-Rotterdam er anders over denken. Want ik hoef alleen maar de letter A te laten vallen of ik heb al twee sms'jes. Had je het nou weer over Ajax? Ik ben natuurlijk ook uh, nog voorzitter van de sportvereniging van de Ajax. Ja, en dat, dat weten luisteraars natuurlijk ook. Dus ik zit nu eigenlijk ook uh, naar het scherm te kijken of er nog uh, iets uit Twente uh, komt. Ik weet niet of iedereen daar al wakker is, maar ze zullen wel blij zijn met het punt. Nou, aan de naam Daniel Dekker ben ik gekomen door, uh, door de Piratenradio in de jaar 80 in, uh, in Amsterdam. waar veel piratenstations. En ik uh, raakte betrokken bij Decibel Radio. Ja, dat was natuurlijk strafbaar. Dus iedereen had een andere naam. Dat is uh, Daniel Dekker geworden. En volgens mij hebben we Linda aan de telefoon. Uh, Linda, goedemorgen. Goedemorgen, Daniel. Linda uit Rozenburg. Ik ga niet mijn echte naam nu op Radio 1 bekend maken. Hoor. Dat lijkt me niet... Uh, waarom zou ik dat doen? Omdat je het op een goede manier kan gebruiken. In de zin van... Uh, dat je echte vrienden en de mensen die je echt na aan het hart liggen... Die weten wie je echt bent. En, uh, nou, dat, uh, ja, vind ik prettig. staan niet in het telefoonboek. Uh, het zijn allemaal van die, um, ja, van die handige dingetjes die je daar gewoon toch mee hebt. En uh, ja, dat hou ik al uh, bijna 25 jaar in stand. Dus dat moet uh, ook vandaag zo blijven. Oké. Okay. Nee, dan heb ik even een beeld, Linda. Ik wens jou een hele leuke dag vandaag. Oké, okay, dankjewel. Daniel Dekker, we houden het maar even op die naam dan. In zijn radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers. Terugluisteren kan op lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Zometeen zijn wij terug met stam.nl. De stelling vandaag en het is het dus goed dat de Verenigde Staten en China zich bemoeien met de eurocrisis. Je kunt bellen op 0800-1101. Kijk eerst de hoofdpunten van het nieuws van Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal.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 Het is nog altijd onduidelijk wat er vrijdag precies is ontploft op het strand bij Rithem in Zeeland. Volgens het onderzoeksteam was het explosief niet het werk van een doe-het-zelver. Twee auto's die kort na de ontploffing wegreden van het strand blijken niets met de zaak te maken te hebben. Op zeven politiebureaus in Amsterdam kunnen zaterdag wapens worden ingeleverd zonder dat mensen voor wapenbezit worden bestraft. Gemeente, politie en OM willen op deze manier zoveel mogelijk wapens van straat halen. Elf jaar geleden leverde een landelijke inleverdag 3600 wapens op. En glaskunstenaar en ontwerper Floris Meidam is overleden. Hij was jarenlang ontwerper bij de glasfabriek in Leerdam. Ook maakte hij veel Unica-glas, werk waarvan maar één exemplaar is. Floris Meidam is 91 jaar geworden. En tot zover nieuws van dit moment. Aan de verkeersinformatie Viel op de A15 Rotterdam-Gorkum. De nasleep van een ongeluk, drie kilometer van knooppunt Gorkum... En nog altijd zijn er problemen bij Den Haag op de N44 en op de A44. Op de A44 naar Den Haag staat 4 kilometer bij Wassenaar-Kerkenhout. Dat heeft te maken met een aanrijding en een wegafsluiting vanaf Den Haag naar Leiden. Er staat nu 4 kilometer tussen de Afrit Duindicht en Wassenaar. De weg is helemaal dicht en het verkeer kan beter omrijden richting Amsterdam. Omrijden via de A4. Dit is Radio 1 stand.nl. Frank Goedemiddag, welkom bij Stand.nl. Europa moet sneller en daadkrachtiger optreden in de eurocrisis. Anders gaat de hele wereldeconomie er last van krijgen. Die dringende oproepen deden de Verenigde Staten en China aan de eurolanden. Ook de president van de Wereldbank, Robert Zulik, uitte zijn zorg. We hadden ook een kans tijdens deze meetings om de globale situatie te and En in de looming danger... Dat is om actie te in Europa en de Verenigde Staten. de van global growth. Dus bang dat China, de VS en opkomende economieën de dupe worden van het gedraal van Europa. Is het terecht dat zij de druk op Europa opvoeren? Of moeten zij zich erbuiten houden? Ik praat erover met Thijs Berman, Europarlementariër voor de P van de A. Thijs Berman, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes, graag een ja of nee. Minister De Jager en premier Rutte loodsen ons door de eurocrisis. Nee. Europa is vleugellam gemaakt door populistische partijen. Ja. Politici zijn 100% schuldig aan het uit de hand lopen van de eurocrisis. Ja. U kunt hier thuis over meepraten in stamp.nl. De stelling luidt, het is goed dat de Verenigde Staten en China zich bemoeien met de eurocrisis. Dat u daarmee eens of eens? sms het naar 70-70, dus 70-70 kost 50 cent... U kunt dus ook gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt ook stemmen op de website www.stand.nl. En voor de Twitterhuis hashtag standpunt. Thijs Berman, het is goed dat de Verenigde Staten en China zich bemoeien met de eurocrisis. Ja, Het is begrijpelijk. Als je ziet hoe de aandelenkoersen dalen uit onzekerheid over wat nog steeds de grootste economie van de wereld is. De Europese economie, 500 miljoen consumenten. Een enorme economie. Als die in elkaar zou storten, dan heeft dat een onmiddellijk effect op de hele wereldeconomie. Dat is een werkelijke aardverschuiving in de hele wereld. En dan houden de. Kijk, op dit moment zitten landen als China en India nog redelijk rustig te kijken. En ook wel met een beetje leed van maken. Kijk nou eens jongens, jullie hebben altijd ons lesjes te leren. Zorg nou eens zelf dat je je zaakjes op orde hebt. Maar het lachen vergaat zo als het echt misgaat. En dat krijg je dus te horen. Ja, terwijl een land als Amerika nou niet bepaald uh, het goed aanpakt, zou ik maar zeggen, de eigen financiën. Nee, de Verenigde Staten pakken hun eigen schuldenlast helemaal niet goed aan. zijn niet in staat om daar een goed compromis over te sluiten. Maar wij in Europa zijn, doen het ook niet goed. En het enige wat je ziet, vind ik, in Europa... dat is de grote meerderheid van meest liberaal-conservatieve regeringen... die zoiets als de vorige oorlog zitten te vechten met een ideologie van de jaren tachtig... Uh, kleine overheid, snijden in de sociale zekerheid... Snijden, de, de, de werknemers op laten draaien voor de kosten. En dat is nou niet iets wat de economie op deze manier nodig heeft. Wij zouden dat heel anders doen. En we zouden werknemers daar minder de dupe van laten zijn. In Amerika zie je ook dat de politici een hele grote rol spelen... in het blokkeren van oplossingen. In dit geval de republikeinen die hard vechten tegen de democraten. Ja. Ik vroeg u straks, politici zijn 100% schuldig... aan het uit de hand lopen van de eurocrisis. Nogal bouwt de stelling, maar u zei ja... Ja, ik denk dat... Kijk, het is aanvankelijk natuurlijk de bankencrisis geweest. En daar is door de regeringen in Europa alleen al 4500 miljard euro ingestoken... om die banken overeind te houden. Binnen de EU, 4500 miljard. Het Griekse probleem is 300 miljard. Als je daarvan de helft maar met een langlopende lening zou geven... heb je het over 150 miljard. Dat is toch even wat minder dan die 4500. En... Dit soort van besluiten. Als het gaat over de banken kunnen de rechtse regeringen ze makkelijk nemen. Als het gaat over overheden worden ze in de weg gezeten door hun eigen ideologie. Want een overheid moet zo klein mogelijk zijn of weet ik wat niet allemaal. In ieder geval komen ze er niet toe om het anders op te lossen dan nu. En de Griekse regering is er dus toe verplicht om zijn eigen ambtenaren salaris met 40% te verlagen. Ja. Denk je eens in wat dat betekent voor iemand met een, inkomen, een gewoon gemiddeld inkomen. 40% omlaag gaan. Wat, wat blijft er dan nog over in de week? Ja, ja, het vraagt natuurlijk ook of er nog alternatieven zijn in een land... Wat, wat te lang misschien niet heeft willen horen wat zegt gaat. Nou ja, maar dit is niet draagbaar. Dit, dit is niet draagbaar natuurlijk. Ik, bedoel, ik weet niet hoe het met jouw inkomen zit, maar ik weet wel dat bij de meeste mensen... Is ik het zeggen, zo uitstekend, maar het valt ook wel tegen. Nee, maar de, bij, de, bij de meeste mensen is het toch zo dat de eerste 60% opgaat aan huren, verzekeringen enzovoort. En die 40%, daar probeer je voor de rest van te leven... en je kinderen naar school te laten gaan en kleren te kopen. Ja. Nou, dat gaat er dus allemaal af bij de Grieken. Hoe is het eigenlijk gesteld met de, de acties van onze eigen politici... Rutte en de Jager? Hoe kijkt u tegen hen aan? Ik denk dat de Nederlandse regering vanaf het begin van de, van de grote crisis... met Griekenland een, een slechte rol heeft gespeeld. Incompetent, door steeds maar te aarzelen over een nieuwe stap... Door steeds maar te veel te praten, wat nog meer onzekerheid heeft geschapen. Door tegen te stribbelen eerst en daarna toch weer toe te geven. Een beetje steeds in het voetspoor van Angela Merkel, die ook zoveel heeft geaarzeld. Ik vind dat deze crisis te groot is voor deze regering en zeker te groot is voor Jan Kees de Jager. Als u incompetent zegt, dan bedoelt u Jan Kees de Jager? Ja, ja, ik vind dat Jan Kees de Jager als een minister van Financiën zoveel spreekt... dan weet hij niet precies wat zijn verantwoordelijkheid is. Wat doet hij precies niet goed volgens u? Nou, Hij praat te veel en hij aarzelt te veel. Hij zou moeten staan voor grootscheepse en Europese oplossingen. We staan voor een Europees probleem. Dat kun je niet oplossen met aarzelen, wachten en wachten. Je ziet dat het probleem zich verdiept op dit moment. Nou, Die conclusie had hij een jaar geleden al kunnen trekken. En wat heeft de PvdA verkeerd gedaan? Ik denk dat wij ook te lang hebben gewacht door te denken... ja, hoeveel gaat dit ons kosten? En is dat precies duidelijk? En ik geloof dat we die gedachten eerder van ons af hadden kunnen werpen... en dat we eerder hadden kunnen zeggen... wacht eens even, als we niet nu besluiten nemen... gaat het ons nog meer kosten. En dat is precies waar we, op het punt waar we nu op zitten. en Nu zegt de PvdA ja, dan ook voltallig. Luister eens even, er moet nu echt actie ondernomen worden. Zo kan dit niet langer. De stelling van vandaag is het is goed dat de Verenigde Staten en China... zich bemoeien met de eurocrisis. Ruim duizend mensen hebben gestemd op www.stand.nl. 61% is het met die stelling eens, 39% is het er niet mee eens. Thijs Berman, het is wel uh, uh, bijzonder, ook historisch gezien, dat dit nu gebeurt. Dat ook met name China uh, zich deze rol aanmeet. Ja, als je met Chinezen spreekt of met mensen uit India of Brazilië... dan, dan is het echt ongelooflijk natuurlijk. India heeft Jaguar opgekocht. Het zijn allemaal van die, van die kleine stukjes ironie van de geschiedenis... En nu zeggen ze, jullie hebben steeds maar een opgeheven vingertje naar ons... over mensenrechten, rechtsstaat en democratie. En het kan allemaal best waar zijn. Maar kijk nou toch eens naar wat een troepje er zelf van maakt. Kun je het zelf wel oplossen? Dus er zit wel enig leedvermaak aan die kant. En je kan het ze niet kwalijk nemen. Nou ja, leedvermaak en oprechte zorg. Want als die wereldeconomie een dauw krijgt omdat het in Europa slecht gaat... dan heb je ook wereldwijd een probleem. Ja, natuurlijk. We zijn een hele grote klant van China. En China heeft Europa nodig zoals wij de Chinezen nodig hebben. En het is ook geen sprake van dat je nog kan denken aan nationale oplossingen, zelfs regionale oplossingen. Je moet het wereldwijd ook aanpakken. De, de, de, de tovenaarsleerlingen die het hebben over de gulden terug... of laten Grieken maar in de, in de put zakken die weten niet goed... en zouden ze aan hun eigen kiezers de eerlijkheid moeten hebben... om die uit te leggen. Ze zouden moeten uitleggen dat <laughs> als de Grieken zakken... dan kan Nederland niet meer naar Griekenland exporteren... en dan zakt een helft van Europa ook in met Griekenland mee. Ja, misschien is dat nog wat het ergste. Misschien dat die Grieken nog wel op een bepaalde manier uh, kunnen zakken... maar dan heb je nog een paar aantal andere grote landen die meegaan. Ja, natuurlijk. Want het teken is, als, de, als we de Grieken inderdaad laten zakken... het teken is, we staan, staan niet voor elkaar. We zijn als Europeanen niet bereid om voor elkaar op te komen. En dat heeft dan een verwoestend effect... Op de Europese economie. Nou, dan is Nederlandse positie kwijt als exportland. Zo simpel is het. Dat kost ons honderdduizenden banen. En dat zouden partijen als de, nou ja, de SP, maar zeker ook de PVV zich maar, moeten realiseren. Maar in welk scenario zijn we honderdduizend banen kwijt? In het scenario dat de euro afbrokkelt en dat er een soort van romp euro overblijft met Nederland, Duitsland en Finland en nog een paar landen. Dan stijgt die euro razendsnel, want dat zijn dan hele sterke economieën. Dan zijn we, dan zijn we dus de volgende dag niet meer in staat om te exporteren... want dan worden we veel te duur voor de rest van de wereld. Er zijn een aantal landen wel lid van de EU... maar doen niet mee aan de, de eurozone. Uh, Engeland bijvoorbeeld. Uh, Denemarken die hebben een eigen munt gehouden. Uh, die landen jaren hebben het aantal jaar economisch bijzonder goed gedaan. Ja, ze liften allemaal mee op de Europese economie... en op die stabiele eurozone. Dat is één ding. En het gaat helemaal niet zo goed met de, uh, Engelse, met de Britse economie op dit moment. Uh, dan zou je die cijfers toch iets beter nee, moeten bekijken. Ik, ik, ik, ja. zei het, ik zei het, ik, ik sprak ook in het verleden. In het verleden, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Goed, we ja. uh, het even hebben over de situatie nu. Uh, u bent lid van het Europarlement voor de PvdA. Um, wat is een six-pack precies? Sixpack. Althans, in Europarlement termen dan? Nou, dat zijn het Europees parlement, zijn dat geen mooie buikspieren, want die hebben ze daar niet. Maar dat, uh, dat is een, een, een stel van zes uh, wetgevende maatregelen, zes wetten... waarmee de uh, staten van de eurozone beter zullen letten op hun eigen begrotingen. En ook een sanctie kunnen krijgen als het misgaat. Allemaal van dat soort maatregelen. En dat hebben we hard nodig, dat we een beetje beter op ons huishoudboekje letten... en ook kunnen kijken bij elkaar hoe dat zit met het huishoudboekje van de buren. De president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot... Die heeft nu net gezegd in zijn eigen huismagazine dat er begrotingszondaars, dus landen... automatisch sancties opgelegd moeten krijgen. Ja, automatisch. Kijk, in dat six-pack... in die zes maatregelen die worden voorgesteld... wordt er wel gekeken. Zit je misschien in een hele diepe crisis die niet jouw schuld is? Uh, wat doe je misschien al lang aan de werkgelegenheid? En misschien kost je dat wel veel geld? Nou, dat mag dan ook wel in een worden genomen. En zo zijn er wel meer dingen. Automatisch... Nee, dus niet. Je hebt heel goed gekeken naar hoe zit die economie precies in elkaar, hoe gaan mensen om met, met overheidsschuld, is dat een schuld die, die verwijtbaar is of is het een heel begrijpelijk soort van schuld? Ja, daar moet je wel naar kijken en als dat dan allemaal verkeerd is en als het ook nog eens moedwillig wordt uitgesteld om daar iets aan te veranderen, ja, dan kun je een sanctie verwachten en dat is ook heel goed. Een van de, de mensen die gereageerd heeft, die schrijft op onze site... burgers zijn helemaal klaar met al die Europese problemen. Begrijp Politici ik. hebben voor alleen maar meer paniek gezorgd... in plaats van deze te temperen. Zijn Begrijp. we nu bijna bij de oplossing? Vraagteken. We zouden bij de oplossing kunnen zijn... als de Europese regeringsleiders hun verantwoordelijkheid namen... en zouden zeggen, oké, okay, we stappen over ons nationale... korte termijn belang heen... en we nemen de, de oplossing die werkelijk beter is... ook voor onze eigen mensen... En dat is een Europese oplossing, want we staan voor een Europees probleem. Het plan is ook om het noodfonds vijf keer zo groot te maken. Uh, ja, ja. Is dat uh, uh, politiek gezien haalbaar? Ik denk dat het verstandig is en dat we moeten zorgen dat het haalbaar wordt. <laughs> dat is dus een nee. Nou, dit is best haalbaar. In Nederland is het in het parlement best haalbaar, maar... De vraag is of regeringsleiders de moed hebben om hardop te zeggen wat er nodig is. En ik zie dat bij de Europese regeringsleiders in grote meerderheid op dit moment niet zo zijn. Dus tja. Maar in, in de termen van de PVV uh, zou dat betekenen dat er gewoon nog meer geld naar Griekenland gaat? Ja, de PVV speelt Russische roulette met de werkgelegenheid van een heleboel Nederlanders. Ik zou niet wachten tot de trekker overgaat. Nou ja, maar ze kunnen ook de, uit het, uh, de, de, de, de, de stekker uit het kabinet halen. Uh, ja, dat zouden ze kunnen doen. Daar zou ik erg blij mee zijn. Dan krijgen we een andere regering. Maar we moeten wel even een probleem oplossen. En dat probleem is... Laten we de, spelen met de werkgelegenheid van Nederlanders. En van andere landen. Of zorgen we ervoor dat speculanten niet langer vat hebben op de Europese economie. En slaan we de handen in één. Dat is wat er moet gebeuren. Het is goed dat de Verenigde Staten en China zich bemoeien met de eurocrisis. Bijna 1100 keer is gereageerd op www.stand.nl. 62% eens, 38% niet eens. Uh, u kunt reageren door te bellen op 0800-1101 of naar de site te gaan www.stand.nl. Ik heb uh, Thijs Berman, Europarlementariër voor de PvdA. In de uitzending blijft u alstublieft meeluisteren. We gaan naar de luisteraars. Stam.nl, goedemiddag. Heel goedemiddag, mag ik het zeggen? Zeker. Nou, twee dingen. Het eerste vooropgesteld. De meneer, uw gast, die hebben over de grootste economische blok van de wereld, Europa, met 500 miljoen inwoners. Dus de meneer weet wel meer waar we praten, Maar China alleen heeft meer dan een miljard inwoners, dus, dus sowieso. En verder, uh, China schijnt ook een kwart af van uh, de Verenigde Staten te bezitten, dit de, de, de waarde wat hij... Dus wij hoeven toch niet op Amerika of Verenigde Staten te wachten dat onze problemen oplossen adviseren. Laten zij eerst hun eigen problemen oplossen. Okay. En verder bij ons, wij moeten gewoon meer naar niet-zogenaamde deskundigen. Nee, bekwame mensen. Want ze geven ze allemaal uit voor dus deskundig, maar ze zijn niet bekwaam. Ze praten maar, ze praten maar, ze kunnen niets oplossen. Dank voor uw reactie. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Rienus van der Molen. Ik uh, ben het wat uh, Thijs Berman geheel eens. Overigens Thijs gefeliciteerd met je verjaardag, maar dat is een ander hoofdstuk. Ik vind namelijk dat, uh, dat wij Europa, dat u er op een brevet van ons vermogen krijgt... met de bemoeienis van China en de Verenigde Staten... ...en dat we het gewoon niet kunnen. En Frankrijk en Duitsland hebben natuurlijk zwaar gezondigd... ...door het stabiliteitspact met voet te treden. Ja, nu krijgen ze een koekje van eigen deeg. Wij moeten gewoon naar een Europese Monetaire Unie. En dan voelen we wel de hete adem van Wilders in onze nek... ...maar dan moeten we maar verdragen, want dit loopt natuurlijk helemaal uit de hand. En ik ben heel blij... Dat China met name en de VS, die hebben natuurlijk ook een schuld van 13 biljoen staatsschuld. Dus ja, nou ja, laat ze maar helpen, want Europeanen kunnen het niet. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Marcel Tempo, Apeldoorn. Dag. Mijn eerste emotionele reactie was: ik ben tegen de stelling, laat zich met hun eigen problemen bezighouden. Maar we zijn nu zo diep in de schuld, we hebben alle hulp nodig en we moeten elkaar steunen en ondersteunen om deze crisis te boven te komen. Anders gaat het niet meer goed komen. Wat moet er precies gebeuren? We zullen elkaar er doorheen moeten trekken. Qua Griekenland, qua Amerika alles. Het is nou zo'n grote puinhoop. Het is nou niet meer ieder voor zich. We zullen elkaar er doorheen moeten helpen. En gaat dat lukken, denkt u? Want ik bedoel, als de verschillen groot waren, dan zijn ze nu groter dan ooit. Ik denk persoonlijk dat het niet gaat lukken. Maar wow. goed, we moeten optimistisch blijven. Maar ik denk persoonlijk niet dat het goed gaat komen. Goed, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag Bert van Dam. Uh, ik vind het een hele goede zaak dat China en de Verenigde Staten zich ermee gaan bemoeien. Uh, want ik denk dat we elkaar, van elkaar een heleboel kunnen leren sowieso, maar we hebben elkaar een hoop te vertellen. En uh, ik, denk dat we, uh, ik denk dat China er niet zoveel last van heeft, maar vooral Europa en uh, de Verenigde Staten, is dat we een beetje uh, de macht over dat geld uh, kwijtraken. Omdat er heel veel in, in beurzen en in, in banken, in grote financiële instellingen, grote multinationals... Die, die ontstijgen een beetje de macht natuurlijk van, van overheden. En uh, we hebben de, wij in een de democratie hebben ook nog te maken, we, hebben, we voelen het hier met een PVV... we kunnen niet zoveel dingen doen, want anders wordt er niet meer op ons gekozen... dan kunnen we helemaal niks meer uitvoeren. Dus uh, ik denk dat er... Uh, het wordt heel veel... Alles wordt schaalvergrotend. Ja, en, uh, maar we zijn de, de macht... Een beetje de, het, het, het spoor een beetje bijst. Uh, maar u zegt, we zijn de macht over het geld kwijtgeraakt. Nou, dat denk ik wel. Als je kijkt natuurlijk wat, er, uh, wat we uh, afspreken en wat we geprobeerd hebben om met, met banken af te spreken... en hoe, dat het zo moeilijk is om die bonussen naar beneden te krijgen en dat uh, zoveel, zoveel miljard zoveel makkelijk in die, uh, in die uh, banken pompen... en dat dat toch weer naar bonussen verdwijnt en dat soort dingen... Ja. En ik, op een gegeven moment heeft die regels al wat aangescherpt. Maar ja, in Amerika is het ook een heel groot probleem. Kijk naar het, het, het belastingbetalen. Uh, wat, waar ze nu voor in Wall Street aan het demonstreren zijn. Omdat 1% van de Amerikanen bezit 99% van het geld. En die mensen weigeren om die belasting te gaan betalen. Dus die, hebben, die hebben Obama compleet in hun macht. Oké, okay, dank, dank, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag uh, meneer. Dag, u mag het zeggen. Ja, klopt. Uh, ik ben de uh, eerste met die stelling. Uh -huh. uh, voor China zeker is het voor eigen belang. Het is een, uh, Europa is een uh, grote afzetmarkt voor, uh, voor China. Uh, en ik vind dat de Europeanen gewoon uh, een, uh, een overheid moeten vormen en, uh, en af van dat onderbouwgevoel. Uh, zeker in Nederland is het uh, politiek uh, niet meer doeltreffend. Dus we moeten uh, een, uh, een uh, grote uh, overheid hebben. Dank voor reacties. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Met de ootjes. U mag het zeggen. Um... Nou, in de eerste plaats, de, de gast die u gekozen heeft... dat is weer typisch zo'n eurofiel persoon van een partij... die heel erg verantwoordelijk is voor deze affaire ook. Um, Bovendien uh, is het zo dat uh, er eigenlijk niet geluisterd wordt... naar mensen die daar wat andere opvattingen over hebben. Die worden steeds weggezet als dom of onnadenkend. Maar de verantwoording ligt niet bij die partij die u steeds noemt... die zo... Uh, uh, Anti is Die vindt dat er geen geld meer naar Europa moet gaan. Um, en er wordt met een prachtig uh, pluralis wordt er gezegd... wij zijn verantwoordelijk. Dat meer fout. Ja, wij zijn niet verantwoordelijk. Ons land in ieder geval niet. Dat zijn degenen die de bedonderd hebben. En, um, en wie zijn dat dan? Nou, volgens mij de landen die dus van die grote schulden hebben... waar men van tevoren al wist dat ze ook okay. terug zouden kunnen betalen. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja. Ben ik aan de beurt? U bent aan de beurt, meneer. Ja, mijn Klaas volgt het warken. Uh, politici, welke partijkleur moet je hebben? Zie van de Ploeg van Groningen uh, schuldsanering. Rutte die zegt even mooi, Griekenland betaalt alles terug. Ja, in de praktijk, uh, als ik het hier bij deze mensen zie, hier met een schuldsanering, betalen de mensen ook niet alles meer terug. De stelling is: het is goed dat de Verenigde Staten ja. en China zich bemoeien met de eurocrisis. Ja. Wat zegt u dan? Ja, dan hebben de politici dezelfde uh achtergrond als de Europese politici. Dan blijven we op hetzelfde niveau hangen. Stank voor uw reactie. goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met graders Roodbeen uit Veenendaal. Ik sluit me aan bij wat er ook al is ter, terzijde genoemd is. De bonussen. Dat men nou wereldwijd ook meteen die bonussen uh, is stopt. En eventueel uh, restitueren het bedrag ja, aan de Maar bonusen. we hebben het vandaag nou eens één een keertje niet over de bonus. We hebben het over de bemoeienis van de Verenigde Staten en China met Europa. Wat vindt u daarvan? Nou ja, dat is zeer gunstig. D dat is absoluut waar. Maar de, de bonussen hebben daar ook een belangrijk aspect in. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Deutuze uit Den Haag. Ik ben voor de stelling, want ik, wat vind ik dan? De Europese economie bestaat niet meer. Het is gewoon wereldeconomie geworden. Dus China en de Verenigde Staten is helemaal terecht dat die zich ermee gaan bemoeien. Ja, ja. Dus het is voorkomen terecht dat die landen zich ermee bemoeien. Ja hoor. Omdat we sprake is van de wereldeconomie. En ook voor ons, hè. Want zonder sterke sterk China, zonder sterke Verenigde Staten zijn wij ook niks. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. U mag het zeggen? Ja. Nou ja, ik vind dat China zich ermee bemoeit. Die doet goed werk in Afrika ook nog. En dat is. Het hemd is nader dan de rok. En Amerika kan zich beter met de Amerikaanse landen bezighouden. En wij worden hier belazerd. En ik weet wie hier het. Ja, het elitevolk wat hier de dienst uitmaakt. en oververtegenwoordigd is in alles. Ja. ja, die belazen ons sinds jaar en dag al. Dank voor uw reactiestand.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U mag het heel kort nog even zeggen. Oh ja, ik ben het met de stelling ook mee eens. Want uh, de Verenigde Staten en China die komen straks ook, ook in de Europese Unie. Dat lijkt me heel bijzonder als dat gaat gebeuren. Thijs Berman, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. Wat viel u op in de reacties? Nou, dat de meerderheid van de mensen die hier reageerden... het logisch vonden dat China en de VS uh, keken naar wat er in Europa gebeurt... en er ook een mening over uiten. Uh, ik denk dat ze daar ook groot gelijk in hebben. Van ja, wat een meneer zei, uh, we hebben niet meer alleen een Europese, een Europese economie. Het is een wereldeconomie. Um, ik bedoelde te zeggen dat de Europese economie zo groot was. Hoor. Dat 500 miljoen mensen, ja, dat is natuurlijk meer dan twee keer minder... dan wat er in China woont, maar die... Mensen hier die hebben wel grotere koopkracht. Ja, dus die ja. Europese economie is ongelooflijk sterk. Nog steeds net iets sterker dan die van China. Nou, um, en verder... Uh, ik geloof dat de Nederlandse media... echt niet alleen aan eurofielen het woord geven... Naar anderen wordt wel degelijk geluisterd. Ik geloof dat de PVV zo vaak de microfoon mag pakken als de PVV maar blieft. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de PVV. Want we nee. moeten die discussie hier ook niet vernauwen op die nou, maar manier. maar ook het mensen gaat die ook wat andere twijfels hebben over Europese oplossingen. En dat is ook een flink deel van het Nederlandse parlement die er twijfels over heeft. Ja, precies. En, en Jan Kees de Jager heeft zichzelf ook vakkundig verwoord uh, maanden achter elkaar. Tot hij het tot moest halen in, in het belang van de Nederlandse economie. Dus al die twijfels zijn uit en treuren gehoord in Nederland. Dat ben ik toch echt niet met meneer ooitjes eens. Wel ben ik met hem eens dat de landen die, bedond, die ons bedonderd hebben... dat die allereerst verantwoordelijk zijn voor de situatie waar we nu in zitten. Eén aspect nog. even van de ja. zei, we zijn de macht over het geld kwijtgeraakt. Dat zit in zulke grote banken en zulke grote constructies, vage constructies. Ja. Vaak. We hebben geen flauw idee meer waar het heen is gegaan. Ja, dat klopt. Daar kun je iets aan doen als je internationaal de handen ineens slaat. We kunnen ze een bankenbelasting opleggen. We kunnen zorgen dat we de, de, de grote risico's die de financiële instellingen hebben genomen... dat we die indammen, daar is niets aan veranderd sinds 2008. Maar Europa kan ook zeggen, wij willen die hele grote banken niet meer. Um, ja, dat zou je kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen, je moet een knip maken tussen de, de, de banken... die met aandelen, obligaties en allerlei uh, onbekende producten speculeren. Die moet je losknippen van de consumentenbanken... En dan sta je garant als overheid voor de consumentenbank. En wat die zakenbanken allemaal doen, daar staan ze dan zelf verantwoordelijk voor. Thijs dat zou Berman. een hoop risico's schelen. Thijs Berman, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid in Brussel. Het is goed dat de Verenigde Staten en China zich bemoeien met de eurocrisis. Bijna 1200 keer gestemd, nog steeds 62 is het eens met de stelling. 38 niet. Zometeen op deze zender. Dit is de dag. Thijs. Frank, rook jij? Gelukkig niet. Nee, al nou, heel kan je, lang niet. Dan kan je met een gerust hart luisteren. Want wij gaan praten over de vraag of mensen die roken meer moeten betalen voor hun uh, verzekering. Er is morgen een onderzoek geweest van het CBS. Waaruit blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders. vindt dat je dan meer moet gaan betalen als je rookt. Of op een andere manier ongezond leeft. We praten erover met Ines de Beauvoir. Hoogleraar gezondheid, gezondheidsethiek. Verder Debbie Gerritsen. Die begint een uh, blad voor vegetariërs. Een kookmagazine voor vegetariërs. En we gaan praten met Erik van Engelen. Die is ambulancebroeder. En die wil dat we stoppen met altijd maar reanimeren bij een ongeluk. Dat zometeen op deze en dit is de dag. Dank voor het luisteren. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer... You got mail. Ah, bewerkt. Nou, wie ben je? Heb jij tijd? Ah, was getekend was. Natuurlijk heb ik tijd voor je, Lisbeth. Millennium.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 Welk liedje mogen wij in een nieuw jasje steken? Hier zijn ze, jullie boeren! mooi. We zijn te wachten. Wie is de mol? Alibé op volle toeren, boeren op vrouw, hello goodbye of wie is de mol? Stem nu op televisiering.nl Eén op de drie vrouwen sterft aan hart- en vaatziekte. We moeten achter de geheimen van deze ziekte bij vrouwen komen. Deel jouw geheim of ontdek dat van anderen en steun hiermee ons onderzoek.